Mariel Hageman met het NOS Journaal. De grote brand in een pelletopslag in West-Brabant is nog niet onder controle. Het vuur woedt bij twee bedrijven in Zevenbergen in de gemeente Moerdijk. Een half miljoen houten pallets zijn al in vlammen opgegaan. Ook een kantoor en enkele vrachtwagens zijn uitgebrand. Bij de brand komt veel rook vrij die tientallen kilometers verderop is te zien. Mensen in de buurt moeten ramen en deuren dicht houden, maar er zouden geen giftige stoffen vrijkomen. De brandweer Rotterdam-Rijnmond heeft begin januari bij de brand bij chemiepak in Moerdijk nauwelijks hulp kunnen bieden. Ze kregen geen contact met de betrokken brandweerregio's. Daardoor kwam Rotterdam-Rijnmond, dat veel kennis heeft over chemische branden, pas uren later in actie. staat in een evaluatierapport dat in handen is van de NOS. Daaruit blijkt verder dat de brandweer Rotterdam-Rijnmond zelf achter de brand kwam via Twitter en nu.nl. In Wit-Rusland is oppositieleider Andrei Sanikov veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. De rechtbank vindt dat hij met de organisatie van een massabetoging zich schuldig heeft gemaakt aan opruiing. Het protest was tegen de herverkiezing van president Lukashenko. Sanikov, een voormalig onderminister van Buitenlandse Zaken, werd met zes andere oppositieleiders gearresteerd. Het congres van de ChristenUnie wil dat de partij de christelijke identiteit versterkt. Door de deelname aan het vorige kabinet is het profiel van de partij volgens een deel van de leden te vaag en te links geworden. Partijleider Rauwvoet nam afscheid van zijn achterban. Zijn opvolger Arie Slop zegt dat het roer niet radicaal omgaat.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 Het weer vanavond in het westen, kans op een bui. Morgen wisselend bewolkt er een aantal buien. Het wordt 14 graden aan de kust en 16 in het binnenland. Dit was het NOS. Dit is Jolonne van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Gouwen en Blijswijk 4 kilometer. Dat is een aanrijding, de rechte reishok is dicht. Door de afsluiting van de A20 dit weekend loopt het vast op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Voor het knooppunt Kleinpolderplein 2 kilometer. En op de A20 van het hoek van Holland naar Gouden voor het Kleinpolderplein ook 2 kilometer. Er was een aanrijding op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond nog wel 7 kilometer. Alle reisschokken zijn weer vrij.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 Around the clock, when I'm there, you speak so soft. The oh, run around will wear you out. You break it off, I'll break you down.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 Ze zeggen, we krijgen het systeem niet stabiel. Sinds vanochtend tien uur, toen de kaartverkoop startte, kan uh, Ticketmaster met een storing in heel Europa. Dat leidde tot veel frustratie en klachten op internet. Uh, Noordje is niet de enige gedupeerde. Ook een uh, 013 in Tilburg merkt dat de ticketverloop via internet plat ligt. Uh, Manders, dat is de woordvoerder van, uh, van Mojo. Uh, ze zegt, we hebben vanochtend al geen kaarten kunnen verkopen. De hele tijd lijkt het gefixt. Maar dan blijkt het toch weer niet te werken. We willen niet dat mensen de hele tijd...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 And Misschien nog wel een leuke bleemer aan de boekie. Even een klein voorbeeldje. Ah, een heerlijke intro natuurlijk, Echt echte disco klassieker. Moet je goed even naar zijn stem luisteren. Nou, kom je wel bekend voor, hè? Nou is dus ook een a cappella versie van dit nummer. En die gaat zo. En it won't be a bad thing But I don't get no loving. in And that's no lie We spend the night in Frisco At every kind of disco From the night I kiss our love goodbye Don't blame me on the sunshine, sunshine. Don't blame me on the moonlight Don't blame me on the good times Blame me on the boogie Ook er is een versie van uh, ABC uh, ba -ba -ba -ba -ba -ba. Je went to school to learn girl things you never never do before like I have I have before except after see Want you like with the Jackson 5 now, now I'm going teach you all about love yeah! Maar er zijn natuurlijk ook uh, werken van zijn latere periode. Dit nummer stond bijvoorbeeld op uh, het album Invisible, You Rock My World, ook in a cappella. I don't think they're ready for this one. <laughs> <laughs> Dog child I like iets doorspoelen? De door spoelen same way I walk. The way I talk. I cannot explain the things I feel for you. A girl you know is true. I'll stay with me, I feel my dreams. And I'll be all you need. I feel so right. En nog eentje, dan ik kan ik zo lang naar luisteren. Maar uh, nog eentje: bladder en de dance floor. En die vind ik ook zo ontzettend goed. Let vooral op die uithaan. Yeah, she got your number. Uh, she knows your game. Uh, So insane uh, Since she seduced uh, How does it feel uh, To know that mom uh, Is out to kill Every night's so legend like taking a chance It's not about loving romance And that's to get it uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Every hot man is out taking a chance It's not about loving romance And that's gonna get it uh, uh, uh, uh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 Nieuw album uitgebracht, alles blijft anders En dit is de derde single die er vanaf komt Naar wijd open en, dit, en beter Is dit Bluff en hou vol, hou vast Ik zie ook wel in dat Alles anders gaat Dan je het Showbiz nieuws met popstar Henry. Oh, dat is wel een enige wat de Het nieuws met popstar Henry. En hij is er weer hoor, dames en heren. Goedemiddag, Henry. <laughs> goedemiddag, ja, goedemiddag. avond. is het eigenlijk al, hè? Ja, de allemaal, En uh, de mensen thuis natuurlijk ook, hè? Ja, we zijn er weer, hè. We hebben genoeg te vertellen denk Ja, nou, ik ben benieuwd. Ja, ik denk natuurlijk ook uh, de nodige discussies hebben gehad over het zonfestival, neem ik aan. Uh... Nou, ik, Roy is er helaas vandaag niet. Dus ik heb er niet echt veel over gehad. Want ik hou er helemaal niet van. Maar ik heb veel, veel dingen gelezen over internet. Op internet.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 ik vond het prima. En ik zeg nogmaals als je daar een strafpunt met ze neerzet, dat, dat, dat schijnt meer te maken dan uh, een goed optreden van de drieën. Ja, ja. En daar dan word, word je niet vrolijk van hoor. Nee, de, de zonde is dat. Het gaat dus echt om de, uh, ja, om, het, uh, om de act in plaats van de zang eigenlijk, hè? Ja, en dan moet ik ook zeggen dat de act bij waren. Uh, zoals van Moldavië, inderdaad. Uh, daar hadden we straks een even over. Uh, Zweden, uh, Griekenland, helemaal een aansluiting. Ja. ja, ik denk dat dat soort landen die horen gewoon helemaal niet thuis. En, nee. uh, die hebben ook helemaal geen moeite voor gedaan. En als je dan kijkt, dan goed. Nou, ik, ik, ik vind het nogmaals, uh, als ze in de finale waren gekomen, dan waren ze waarschijnlijk voor nummer één geëindigd, twee wel, maar ik denk dat ze die finale thuis hadden gehoord. Denk ik wel. Ja, oké. Okay. Dus maar, je ziet ook weer hier dat de, de politiek er weer van afdruimt. En daar word je zo moe van. Ja. En, ik denk, dat is, dat, is gewoon, dat moet wel eens een keer afgelopen zijn. En hoe je dat dan moet doen, weet ik ook niet. Ik weet niet hoe ik dat.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 Kijk, het is natuurlijk zo dat heel veel uh, kritiek uh, de laatste jaren komt. En er steeds meer kritiek komt van, jongens, hou ik God zo'n manier mee op. Ja. Uh, ja, goed, er zijn nog steeds mensen genoeg die daar uh, uh, ja, heel graag naar kijken en uh, graag thuis zitten naar de, deze dingen te kijken. Ja goed, moeten we die dan nog teleurstellen? Ja, het is helemaal zo. Ja. En als daar heel veel mensen naar kijken, dan is het wel gerechtvaardig om het wel uit te zetten en om het wel mee te doen. Ja, ja tuurlijk ja ik ben zo van ja voor mij mag het stoppen ik vind het, ik vind het de grootste onzin wat wat we op dit moment op televisie doen ja je ik kan sturen wie je wilt Nederland wint toch niet Nederland gaat toch niet door want dit Nee, zijn toch een van de beste artiesten in Nederland ja, kijk, natuurlijk hebben ze in Nederland wel een hele, hele grote, grote naam, maar in, in het buitenland natuurlijk niet. Nee, oké, okay, maar... Ja, dat hebben natuurlijk ook zijn oorzaken. En uh, uh, jongens hebben internationaal, ze hebben ze dan niet, die, dan niet zo gedaan. Dus ik nee. kunt het ook niet doorbreken als je het niet zo gedaan hebt, maar dat komt misschien nog wel. Uh, kijk, dat een goede muzikanten zijn, dat is duidelijk. Ja, dat bedoel ik. Dan hebben ze natuurlijk het feit van, is de, de manier waarop... Uh, de zang wordt gepresenteerd, is dat dan uh, wat mensen graag willen horen in het buitenland? Ja, dat weet ik niet. Dat blijkbaar niet. Het is natuurlijk een aparte manier zoals wij die in Nederland kennen met, met, met zang. Ja. En uh, ja. ik, ik, ik, ik denk dat hierover dan niet klaar is misschien. Nee, nou ja, nou ja, het, is, als je, het maakt niet uit als stuur de toppers of stuur je Glennys Grace, ik zeg maar wat. Het is allemaal, het is toch aparte act, maar. Misschien valt het toch onder dezelfde categorie? Te serieus, misschien? Uh, nou goed, ik denk als we kijken naar Cineken vorig jaar. dan dat, dat had ik ook niet verwacht dat die door zou gaan. Nee, oké. Okay. wel duidelijk, uh, De poppers daarentegen, die hadden, ja, toen Gerard Jonnik erbij zat. hadden ze wel een kans gegeven. Ja, oké. Okay. Ja, absoluut. Uh, uh, ja, toen, toen zijn ze dus gegaan zonder Gerard. Uh, uh. Dan zie je dat er toch een. Het, het is vrij vlak, uh, er, zit, er zit geen spettering in. Uh, het is niet zo. Uh, ja, het is, het is, het is een leuk, nummer maar. Ja, echt geweldig, geweldig uh, gezang samen. is er natuurlijk niet, maar met Gerard Joling erbij, is dat wel zo. Maar ik heb nu een bericht gehoord dat Gerard Joling volgend jaar wil meedoen, hè? Ja, Voor het om zijn Eurofysische Ja, ik, heb ik ja. Okay. En, uh, hij zei van ik wil één keer meedoen. Hij wordt van ik 51 jaar oud. Ja. En uh, nou, hij niet van die, van die Witte van de drieën, die worden jullie ook al 57. Ja, ja, jaar, maar, ja. Waarom niet? Ja, ja, nou als je een goede show is, dan maakt het natuurlijk niet uit. Ja, precies dus. En uh, heeft natuurlijk een bepaalde uh, grappige uitstraling. Ja. En, ja. Ja, waarom niet? Hij heeft wel een paar keer meegedaan en elke keer was, dus, was, hij, was hij best wel hoog einde geloof ik. Ja, klopt. Maar zo ja, een paar jaar geleden natuurlijk. Dat is enkele jaren geleden natuurlijk. We hadden er iets anders moeten brengen uh, als uh, in de arena. Ja. Maar uh, ja, goed, maak er dan ook maar een show van. Dat doet dus hem bellen. Ja.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 wat de is, hebben laten zien, dat ze zich niks kunnen verwijten. Ze hebben nee. het best gedaan en daar houden we het gewoon bij op. Ja. En ik denk, als je, als je dan kijkt, vooral als je het afzet tegen hetgeen wat wel door is. En dat, dat is hetgeen waar ik wel moeite mee heb. Als je dan kijkt, dat er zoveel onzin uh, wel in die finale zit, dan denk ik van, ja jongens, wat, waar heeft ze dit mee te maken? Ja. Uh, alle overlanden zitten er bijna in, uh, die elkaar allemaal handen over het hoofd houden en elkaar de punten toestoppen. En uh, ja, zo werkt het natuurlijk niet. Daar gaat het, dus dat is ook niet de bedoeling hiervan. Ja, nee, klopt. Oké. Okay. Maar je zit elk jaar weer opnieuw. Maar dus, uh, ja, goed, misschien volgend jaar Gerard. You never know. Ja, yeah, you never know. We will see. <laughs> <laughs> exact. Goed, ja, natuurlijk heb ik ook uh, gisteravond natuurlijk weer naar X-Factor gekeken. Het is natuurlijk zo dat uh, ja, de laatste lopen dagen staat natuurlijk alles uh, in het teken van en het Songfestival, uh, wat vanavond de finale heeft. Yeah. En, en natuurlijk gisteren uh, X-Factor dat weer een, uh, een, ja, een groot, goed, goed, goed kijkcijfer heeft gehaald van 1,6 miljoen mensen. So. Die, naar, die naar gekeken hebben. Dus dat is best wel uh, heel goed. Het yeah. is ook ik zeggen dat sbs uh, SBSS die, die in feite dan met mijn man kan alles er tegenhanger zou moeten zijn ja natuurlijk eigenlijk geen concurrentie is voor X-Factor denk ik op dit moment nee hè, nee, de, ja, dat nee. blijkt maar weer ik had het niet verwacht dat het zo goed zou worden bekeken naar de Voice of Holland Heb, uh, zie je daar een reden voor waarom mensen toch, uh, toch het willen zien? ja maar je moet natuurlijk niet vergeten dat de Voice of Holland de, de, het is een iets ander concept en ja, natuurlijk. Je kieken je, nog 2,5 miljoen mensen naar ja, ja oké okay, maar. Dat is wat ja. hoor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 wat het ooit geweest is, niet meer expect is hoe het, ja, het begonnen is, hoe het nou is. Nee. dat zie je duidelijk het verschil. Het is niet meer alleen de expert, het heeft ook te maken met uh, ...die moet goed kunnen zingen. Ja, dat, dat was voor mij niet, toch niet de bedoeling. Nee. Het gaat om dat je en, en goed kunt zingen en een uitstraling hebt en kan performen, uh, dan je echt een complete artiest kunt zijn. Ja, klopt. En dat heb ik eigenlijk, en nou we toch over de expecten hebben verder, hè, uh, dat heb ik gisteren eigenlijk wel een beetje gemist, want ik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 Daar ligt het huis wel op, ja. want er was nog geen groep geen, nog, nog geen was eruit. Nee nee nee hoor, honden, De honden worden meteen helemaal wild. Dat wordt staan op de bank hoor. Ja, dat zijn de, echt, echt een jachthonden, maar, maar, maar, maar een, maar een, maar een blaf frikker is wel. Oké. Okay. Maar in ieder geval, twee uh, er dan wel uit, maar het was gewoon tijd voor een groep om eruit te gaan. Oké. Okay.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 ja, als ik slim ben, dan laat ik jou vertrekken, want dan hoef ik je niet naar het concept van de toppers. En um, waarom zei hij dat nou? Ja. Want vorige keer, toen is uh, een van de acts van Gordon, is er uitgegaan. Uh, terwijl hij aan het optreden was Oh ja, dat is waar ook Oké okay. Ja, en ja. Hadden, ze hadden al een, de, de deden, hadden al een, een kaartje voor, de, voor het toppersconcert op zak En heeft Gordon die kaartjes weer aan ja. te halen Ja, klopt Oh ja, ja, ja En, na, en dan weet je weer hoe het zit natuurlijk ja, Dus ja. denk je, wat, wat zeggen ze nou eigenlijk Ja, ja natuurlijk was Gordon ook weer, uh, weer helemaal uh, op een toppenorde Want wij had constant opmerkingen over de styling Ja, nou ja, dat is Gordon uh, hè ja, ik, hoorde, ik denk, van als ik, als ik zie wat hij aan heeft dan ga ik ook niet op straat zo, dus dat is niet zo moeilijk. Uh, daarnaast had hij ook nog opmerkingen tegen Rochelle dat ze te dun zou zijn. Oh. En, ja, stel, ervan dat, stel dat hij gelijk heeft hè, daarin, ja. uh, dan zeg je dat niet op die manier zoals hij dat zegt. Uh, uh, wat hij daarnaast zei van, ja, je moet op je op gezondheid letten, nou, dat vind ik een hele goede opmerking. Maar niet zo zeggen, je bent te dun, want dat, dan, ja, dat, dat kan hij gewoon niet maken, vind ik op zijn precies Nee, de, ja, dat vind ik ook niet. Ik vind het niet kunnen. Uh. Ja, dat is typisch geworden weer natuurlijk, hè. Ja. Maar ja. Ik, ik merk dat er af en toe flink wat haat en neid is onder de, onder de juryrede, hoor. En af en toe dat, dat ze elkaar proberen toch uh, van het troon te stoten door bepaalde opmerkingen te plaatsen. Ja. En uh, daardoor komen de artiesten zelf een beetje in een, in een, op de tweede plaats eigenlijk terecht. Ja. Ja. Dus het, dat was af en toe wel lachig gisteravond natuurlijk. Ja, dat altijd, maar <lacht> vorig jaar was dat toch ook? Ja, maar ik vind, het, ik vind het alleen maar erger worden eigenlijk. Oké, okay, oké. Okay. Dat is uh, net of de is jullie op een gegeven moment gewoon interessant, ze dus zijn heel interessant vindt worden. dus uh, ja. ja, goed, wachten we wachten ons af. Volgende week kijken we verder. <laughs> ja, ja, we zullen ja. zien. <laughs> ja, er waren nog een paar andere dingetjes, die heb ik nog even voor jullie opgedoken, op natuurlijk. Ja. En zo uh, dus hebben we misschien kunnen zien van de week, dat ik dan eens dus Grace bijna van de werd gereden toen ze een interview deden. Ja, klopt. Amsterdam. Ja. Dus uh, we zijn natuurlijk van. Uh, hey, Deringwijnen, nou, ja goed, dat moet je dus niet zeggen. Daar midden in de avond daar op straat, want mijn mama staat uit. Dat is Amsterdam, zo praat ze allemaal in Amsterdam. Ja, precies. Ze, ze, ze, ze, ze, ze wisten precies wat van de kansen zeiden, dat schepen we natuurlijk wel. Ja. Dus die stapte natuurlijk uit en die wou even Janice uh, uh, Grace uh, te lijf gaan. Ja. Dus ja, het was wel een wil... lekker ordinaire scheldpartijtje daar. Ja. ja, uiteindelijk viel het meest. Ze hoorden wel aangifte doen of zo, hoorde ik. Ja, precies. Ze willen aangifte gaan doen. Ze zijn een spitsiebehoorlijk geweest. Maar uiteindelijk zijn ze, hebben ze toch maar eigen geld. Dat kunnen we toch maar niet doen. Want ja, goed. Het zijn, zijn, or zijn ordinaire scheldpartijen wat natuurlijk gebeuren. gebeurde. Ja, tuurlijk. En dat is eigenlijk het moment van wat er gebeurd is. En uiteindelijk valt het allemaal toch wel mee uiteindelijk. Oh, Oké. Okay. Dus... Uh, ze heeft er in ieder geval geen aangifte gedaan verder. Oké. Okay. Nou, nee, misschien ook wel beter. Hè? Ja, dat denk ik dat ook Dat zal ook wel. vaker gebeuren. Ja, natuurlijk. En dan hebben we natuurlijk Herman Wennemars. Die, uh, die lag in de, in de clinch met een Ik snap. Oké. Okay. Uh, ja, ik mag eigenlijk geen namen noemen, maar goed. Het, uh, sorry dat het even uitvloog. Maakt, maar, uit. maar, maakt niet uit. Maakt niet uit. Hij was binnen in de studio en op dat moment was de foto's, foto's goed gaande. Uh, dat was met Rob Helder, ongeveer, Om, ik. Uh, over, over zijn pensioen. Nou, de, uh, hij kon op een gegeven moment... Uh, de verleiding niet verstaan om enkele plaatsjes te schieten, weet je, van Inge de daar en Regie Bonjatski. Ja. Die poseerde daar namelijk voor die nieuwe campagne. Oké. En, ja, goed. En toen zijn er foto's geweest en die heeft ook wat foto's gestuurd naar M en Mars. En daar was de te zien op een gegeven moment de modellen fotograferen. en daar was inderdaad, eh, amused over. Ja, goed. En daar heeft hij een beetje, ja, weet je, hij wil wel liggen schoppen, maar ik komt in ieder geval geen rechtszaak van of zo. Maar nee, kom op. Dus uh, het viel lang ook nog wel mee, denk ik. Oké, okay, gelukkig toch. Voor Erben. <laughs> en hij heeft nou... een nieuwe baan, hè, tijdelijk. Uh, wie bedoel je? Ja, Erben Wennemars. Ja, hij ja. wordt uh, commercieel directeur bij FC Zwolle. Nou, ja, ongelooflijk, hè. Ja. Dus uh, ja, wie weet wat dat gaat worden. Ja, dus ja maar dat, we, dat Zwolle niet de rest heeft uh, kunnen promoveren. Nee, klopt. In het van het brood, even bij RKC. Ja. Maar, uh, ja, eens kijken of hij het misschien kan. Ja. Oké. Okay. Ja goed, en is het natuurlijk in de is dus dan uh, het huis van uh, Bastiaan en Toos Raga's is verkocht. Dus ze kunnen nou op zoek gaan naar een nieuw droomprijsje Oké. Okay. Um, dan ja, oh, als je een huis verkoopt, dan denk je, jezus, wat, wat zouden we eigenlijk willen zijn? Maar daar werd even maar liefst 2,7 miljoen so. euro voor meegeteld. Uh, en waar wonen zij? Uh, ze wonen in Amsterdam. Oké. Okay. Uh, ze ja, ze willen nou inderdaad gaan verhuizen naar, uh, naar, naar, naar een iets rustiger omgeving. In ja, ja. iets van, van Haarlem of zo. Oké. Okay. Er is al, uh, hier is al iets gehoord dat het waarschijnlijk wel eens zou kunnen worden. Oh! Uh, dus het wordt weer in de buurt, hè? Oh, leuk! Dat is, <laughs> dus, uh, weet je dat er vast ook weer is. <laughs> uh, maar wat praat je voor zich? 2,7 miljoen? Die zeggen, joh, ja. Uh, ja, ja, ja. Uh, ik ben op een gegeven moment allemaal 2 miljoen bezig. We hebben het eerst heb niet bij elkaar kunnen krijgen. <laughs> maar ik denk, uh, denk, wat praten we over? <laughs> Maar goed joh, misschien over, over vijf jaar dat ik zeg: hé, ik heb het ook voor elkaar, maar ik ga er maar even uit van niet. Ja, nou ja, we zullen zien, hè. Dan kom je ook in aan wonen. Ja, of in Aardenhout? Hout, of misschien wil je in Zandvoort. Ja, dat is wel een mooie, mooie plaats in ieder geval. Maar in het weekend, even, in, de, in, de, in de vakantie, kom ik weer bij jullie in bezoek naartoe. Ja, hartstikke leuk. Je bent van altijd, altijd welkom natuurlijk. Ja, dat weet ik jongens. Het helemaal goed. Daar gaan we weer een lekker, lekker middagje van maken. Nou, helemaal top. En morgen natuurlijk, Ajax 20 hè.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 Het is natuurlijk zo dat Ajax uh, is een vrij jonge ploeg. Uh, ja. Er zit heel veel, heel veel techniek zit erin. Uh, het zijn er op een aantal dingen gebeurd. Uh, uh, ja goed, het is een vrij stabiele ploeg gebreken. Vrij ja. stabiele ploeg ook. Klopt. Uh, die misschien iets verder zijn uh, qua organisatie. Ja. Maar ik denk dat uh, het publiek natuurlijk een ontzettend grote rol gaat spelen morgen in het Ajax in het stadion. In ja tuurlijk. Dus uh, maar ik hoop ook dat zo binnen. Ja, nou we, we zien het, uh, we zien het morgen wel, dan hebben we morgen groot feest op het museumplein natuurlijk. Ja, jongens, dus wat dat betreft, het kan niet meer stuk ja. maar, uh, Nou Henry? Maar ik denk, ik denk drie even, Ajax. Kijk, dat zijn, dat zijn de cijfers. Ik, ik hoop het, wel eens me we zullen ja. zien. Maar dat, dat, kan zomaar, dat kan zomaar gebeuren, dus. Ja, nou ja, we wachten af, morgen om uh, half drie is natuurlijk de wedstrijd en het wordt meer in uh, 80 landen uitgezonden. Ja, ongelooflijk, hè? Ja, ongelooflijk. Ja. Want kijk toch wel graag naar Nederlands voetbal. Dus ja. Dat is wel goed. Nou, te gek toch? <laughs> ja, toch? <laughs> dus. Maar goed jongens, dan nog rest. Maar niks anders jullie een heel fijn en prettig weekend wensen. En de luisteraars thuis natuurlijk ook morgen heel veel plezier bij Ajax uh, FC Twente. En uh, dat is we wel gelukkig mogen hebben. En dan graag tot volgende week hè, jongens. Ja, tot volgende week en een heel fijn weekend. Heel fijn weekend jongens. En toi kooi hè. Hoi.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 Don't move man I'm just about to choose it Stop.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 Binnenkort. kort. Op precies zijn 11 juli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 heeft in 2008 onder andere al samengewerkt met Mark Ronson en vorig jaar 2010 bracht hij zijn eerste debuutalbum uit, Stitch Me Up. En je hoorde Wonder Why. Zometeen de nieuwe single van Benny Benassi samen met Chris Brown, Beautiful People. Om even het weekend echt vol te starten met een echte dansplaat. Nu Train Drops of Jupiter. That she's back in the Tell me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 Een heel fijn weekend en tot volgende week. Dit is de nieuwe van Benny Benassi.